Wanneer het afscheidsuurtje slaat en iemand van je heen en gaat Misschien voor lange tijden, dan kijk je zo elkaar eens aan Je schaamt je eigenlijk voor een traan Je wilt nog groot doen beide, een vliegeniersvrouw kust haar man een kleine storing straks en dan zal het geen weerzien geven. Ze zegt, zul je voorzichtig doen en denkt, misschien is deze zoen een afscheid voor het leven. Schein. Wanneer een huwelijk is gestrand, dan gaan twee mensen scheiden, want modern zijn onze zeden. Wanneer zijn koffers het huis uitgaan, zegt hij en blijft nog even staan. Vergeten wij het verleden, zij antwoordt niet van de haat vervuld. Zij laat hem gaan, hij was de schuld dat zo de band moest breken. Het kind zegt s'avonds, paps is weg, maar mammy, waarom huil je zeg. Maar mammy kan niet spreken, scheiden. Had er eens een oude hond, die liep de laatste jaren rond met allerhande kwalen. En toen het zo niet langer kon, liet ik hem voor het eng begon naar een asiel weghalen. Ik zie nog die trouwe hondenkop, hij sloeg zijn bruid. Alsof hij zeggen wou: Dat had ik nooit verwacht van jou. Ik stond als een kind te snikken. Scheiden doet lijden.